1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Heerlen wil haast maken met slopen Winkelcentrum. Minister Verhagen wil de onderzoek naar Geert Wilders. En crisis treft jonge huizenbezitters. Het weer vanmiddag zwakt de wind af en klaart het wat op. Alleen in het noorden kunnen nog wat buien vallen. Wordt 8 graden landinwaarts tot 11 aan zee. Morgen iets frisser met vrij veel bewolking en een kleine kans op een bui. Burgemeester Paul de Pla van Heerlen wil een haast maken met de sloop van de tien winkels in het winkelcentrum het loon. Hij wil, als het kan, woensdag beginnen. De bewoners van de flat in het winkelcentrum moesten vannacht plotsklaps hun huis uit. Hun veiligheid kon door de verzakkingen niet meer voor 100% gegarandeerd worden. Een paar uur geleden werden de bewoners bijgepraat door de burgemeester. Verslaggever Mark Hamer ving de burgemeester op na de bijeenkomst. De bijeenkomst met de bewoners is afgelopen, burgemeester Paal de Plaat. Wat heeft u ze verteld? Wat heeft u de mensen kunnen toezeggen? Nou, we hebben verteld wat de, oorzaak, of de reden is geweest van de uh, plotselinge evacuatie gister. Uh, we hebben dat gisternacht uh, ook aan de mensen verteld. Uh, uh, toen we ze echt aan het evacueren waren. Ja, vannacht, hè, want u was erbij. Uur, wat is het? Zes uurtjes geleden ongeveer? Ja, dat klopt. Vervolgens uh, hebben we gekeken naar allerlei praktische zaken waar mensen mee zitten. Hoe zit het met mijn kleren? Ja, we uh, kunnen mensen weer terug om even nog hun spulletjes op te halen? Vooralsnog niet. Omdat we de veiligheid niet volledig 100% kunnen garanderen. Wij denken dat het veilig is, maar een deskundige heeft gisteren gezegd... Ja, in theorie heb je helemaal gelijk. Die scheiding, tussen, die scheiding tussen die delen van het winkelcentrum... zorgt ervoor dat, eigenlijk dat dat gedeelte waar die mensen wonen veilig is. Maar in die 50 jaar kan er best wel het een en ander zeg maar, in die gebouwen zijn veranderd... waardoor die scheiding niet het effect heeft zoals ze op papier eigenlijk hoort te hebben. Namelijk het feit dat ze los van elkaar staan en geen invloed op elkaar uitoefenen. Misschien woensdag als sloop. Ja, misschien wel. Uh, we doen er alles aan om deze uh, onveilige situatie uh, uh, zeggen, uh, te verhelpen. Maar we doen er ook vooral ook alles aan om die spontane uh, verzakking en instorting eigenlijk te voorkomen. Omdat je dan in een feite ongecontroleerde situatie uh, terechtkomt. Dat willen we liever niet. En, en dus is het voor de veiligheid absoluut noodzakelijk om zo snel mogelijk uh, een goed sloopplan uh, met elkaar te hebben. Best case scenario woensdag al slopen, worst case. Wanneer kan dan pas, nou de sloophamer zal het niet zijn... maar iets dergelijks erin? Dat durf ik niet te zeggen. Dat hangt heel erg sterk ook af van de Vereniging van de Eigenaren. Zij, wij hebben hen verplicht om te gaan slopen. Uh, maar zij mogen daarop reageren. Uh, dat kan tot maandag 12 uur. We moeten kijken waar zij mee uh, komen... Misschien komen ze al met een geweldig sloopplan, dan kunnen we snel aan de gang. Maar als zij bezwaren gaan maken, wat ik overigens niet verwacht en ook niet hoop. Maar als zij bezwaren maken, ja, dan uh, gaat dat natuurlijk weer enige tijd kosten. Maar wij zijn en dan... enige tijd is? Ja, wat ons betreft uh, praten we eerder over uh, dagen dan over weken. Want die tijd hebben we niet. En we moeten echt alles uit de kast halen om die spontane verzakking... Uh, proberen te voorkomen. Want we denken dat alles veilig is, maar bij een spontane verzakking, bij een spontane instorting, kunnen er toch dingen gaan gebeuren die ongecontroleerd zijn. En dat wil je eigenlijk voorkomen, uh, omdat je risico's zoveel mogelijk wil uitsluiten. Succes. Dankjewel. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het land wordt vaker getroffen door bevingen, zoals begin dit jaar in Christchurch, toen vielen er 181 doden. Correspondent Robert Portier. Die aardbeving vond plaats om kwart over zeven lokale tijd... in het midden van Nieuw-Zeeland, in de hoofdstad Wellington. Het epicentrum lag eigenlijk vlak daar buiten. Uh... Opeens begon de aarde te beven. Uh, het ging tekeer voor ongeveer 20 seconden. Huizen uh, schudden heen en weer. Er moesten uh, mensen worden geëvacueerd. Ramen braken. Uh, het bleek alles bij elkaar een aardbeving te zijn... met een kracht van 5,7. En dat was de zwaarste aardbeving... die men heeft gehad in 45 jaar in dit gebied. De schade valt gelukkig mee. Het gaat uh, met name om mensen... bij wie de boekenkast is omgevallen. Uh, het gaat om mensen van wie de schilderijtjes... van de muren zijn gevallen. Of uh, supermarkten die toch hun spullen... Op nieuw in het schap moeten gaan zetten. Maar eigenlijk valt het reuze mee. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit... dat in Nieuw-Zeeland de huizen heel erg goed zijn gebouwd. Die moeten toch een flinke aardbeving kunnen weerstaan. De mensen zijn ook goed getraind en weten wat ze moeten doen... op het moment dat er een aardbeving plaatsvindt. Maar daarnaast is het eigenlijk een klein beetje mazzel geweest... met het feit dat het epicentrum uh, eigenlijk... Net een beetje buiten Wellington heeft uh, plaatsgevonden. En dat is een gebied waar weinig bewoners zijn. Daar is dus daarom ook minder schade uh, van te verwachten. En bovendien was de aardbeving op vrij grote diepte, 60 kilometer diep. En dat scheelt ook. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. De Iraanse diplomaten die eerder deze week door Groot-Brittannië werden uitgewezen, zijn weer thuis. Op de luchthaven van Teheran werden ze ontvangen door ruim 100 sympathisanten... die leuzen schreeuwden als dood aan Groot-Brittannië... De Britse regering besloot de Iraniërs uit te wijzen nadat de Britse ambassade in Teheran dinsdag door honderden mensen was aangevallen. Londen noemt het waarschijnlijk dat de aanvallers opereerden met steun van de Iraanse leiders. De relatie tussen het Westen en Iran is in korte tijd flink verslechterd. Groot-Brittannië en andere Westerse landen hebben nieuwe sancties afgekondigd omdat er aanwijzingen zijn dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Op een luchthaven in Moskou is het hoofd van een Russische organisatie aangehouden... die kritisch staat tegenover de machthebbers in het Kremlin. De vrouw werd twaalf uur vastgehouden en mocht pas gaan toen ze haar laptop had ingeleverd. Haar organisatie heet Golos en die heeft overal in Rusland onafhankelijke waarnemers... die willen toezien op een eerlijk verloop van de parlementsverkiezingen. Morgen gaan de Russen naar de stembus. De media die onder controle staan van het Kremlin... hebben in de verkiezingscampagne vooral veel aandacht besteed aan Verenigd Rusland. De partij van president Medvedev en premier Poetin. Tegenstanders werden zwart gemaakt. Het Kremlin stelt dat golos wordt betaald door de VS en Europa... om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. De Occupy-activisten in Eindhoven hebben hun tenten van het Klausplein gehaald. Gisteren oordeelde de rechter dat de activisten voor 9 uur vanochtend van het Klausplein moesten zijn, omdat ze te veel overlast veroorzaakten. Als ze zouden blijven, zou het plein door de politie worden ontruimd. Maar zover is het niet gekomen, zegt de gemeente. Ze hebben zelf hun tenten ingepakt en andere spullen die ze allemaal bij zich hadden uh, ingepakt. En vervolgens hebben ze zelf ook alle rommel die er was... hebben ze in de kliko's gestopt die daar ook stonden. En ze zijn vertrokken. En daarmee is het Klausplein weer leeg en beschikbaar voor de inwoners en de omwonenden. De occupiers zijn nu verhuisd naar een andere plek bij het Centraal Station in Eindhoven. De man die zei dat hij betrokken is geweest bij de dood van een Groningse prostituee in 1995, is weer vrijgelaten. De 52-jarige man had zich gisteren bij de politie in Groningen gemeld... nadat Peter R. de Vries in zijn programma aandacht had besteed aan de moordzaak. Maar na verhoor en een psychisch onderzoek werd hij weer vrijgelaten. De politie was meteen al sceptisch over het verhaal van de man. Tien jaar geleden had hij al eens beweerd dat zijn vader bij de moord betrokken was. Maar ook dat bleek niet te kloppen. Duizenden huiseigenaren hebben de afgelopen jaren hun woning door de crisis verkocht met verlies. Sinds 2008 zijn er ruim 23.000 woningen voor een lagere prijs dan de aanschafwaarde van de hand gedaan. En dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij het kadaster. Vooral woningbezitters jonger dan 35 zijn de dupe. Ze kochten hun huis toen de economie heel goed draaide en de prijzen op een hoogtepunt stonden. Door de crisis werden ze gedwongen hun woning met verlies van de hand te doen. Een klein deel van de mensen bleef naar verkoop met een restschuld zitten aan de bank. Op de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam... heeft het treinverkeer op last van de politie urenlang stilgelegen. Vanochtend reed een trein bij Hoek tegen een kruiwagen die op de rail stond. Later werden op die plek vier flessen met perslucht van duikers gevonden, vertelt de politie. Die zijn daar neergelegd. Wij vermoeden dat daar sprake is van ernstige baldadigheid. Er is daar een zwembad in de buurt. Het is mogelijk dat die flessen daar vandaan komen. Daar richt het onderzoek zich ook op. En we kijken ook waar die kruiwagen vandaan komt uh, om te achterhalen wie dat uh, daar heeft uh, neergelegd. Twee uur geleden werd het treinverkeer weer hervat. Minister Verhagen wilde een paar jaar geleden de AIVD onderzoek laten doen naar Geert Wilders. De inlichtingendienst zou moeten achterhalen wanneer de film Fitna zou verschijnen en wat daarin te zien was. Blijkt volgens programmamakers van de omroep Human, die maandag een reconstructie rond de film Fitna uitzenden.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 In 10.30 staat de tweede dag van de World Cup schaatsen op het punt van beginnen. Eerste afstanden zijn de 500 meter voor mannen en vrouwen. Sebastian Timmerman, kunnen we weer Nederlandse medailles verwachten? Uh, nou, dat zou dan in ieder geval betekenen dat ze het beter doen dan gisteren. Want gisteren viel het een beetje tegen. Eén medaille, niet op die 500 meters die je al noemde. Maar die ene medaille in de A-groep, enige medaille, werd behaald door Kjeld Nuis op de 1500 meter waarop hij tweede werd. Maar op de 500 meter, waar de Nederlanders toch goed presteerden... bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen... viel het dus gisteren een beetje tegen. Dus Thijsje Oenema bijvoorbeeld bij de vrouwen... heeft wat goed te maken na achtste plaats van gisteren. En datzelfde geldt bij de mannen bijvoorbeeld voor Ronald Mulder... de Nederlandse recordhouder. Hij was gisteren op de achtste plaats slechts de beste Nederlander. En Jan Smeekens viel helemaal tegen... terwijl hij vorige week toch nog een 500 meter in Azië in Astana wist te winnen. Dat zijn de openingsafstanden inderdaad, die 500 meters. Daarna gaan we kijken naar de 1500 meter bij de vrouwen... De afstand natuurlijk van Irene Wüst, wereldkampioenen, olympisch kampioenen, Nederlands kampioenen. Zij neemt het op tegen de winnares van vorige week in Astana tegen Christine Nesbitt. Maar de wedstrijd waar heel veel mensen hier in Tiof vooral naar uitkijken, dat is de 10 kilometer bij de mannen. En dan vooral de laatste rit, Sven Kramer tegen Jorit Bergsma. Ze maakte er vorige week in Astana een prachtig duel van op de 5 kilometer. Hopelijk kunnen ze dat herhalen in het redelijk volle Tiof. Niet uitverkocht, maar toch aardig wat plezier om te gaan kijken naar die vier afstanden van vandaag. Sebastian Timmerman. FC Twente raadt zijn supporters af om mee te reizen... naar de Europa league wedstrijd tegen Wiesla Krakau op 14 december. Bij de club zijn dreigementen binnengekomen van Poolse supporters. Volgens Twente zijn de dreigementen van aard dat de supporters beter niet naar Polen kunnen gaan. Er zullen ook geen kaartjes meer verkocht worden. De Poolse supporters zijn kwaad, omdat een deel van hen in september... niet welkom was bij de eerste wedstrijd tussen Twente en Wiesla. Bij de Open Nederlandse kampioenschappen Zwemmen in Eindhoven... pakte Sebastiaan Verschuren een startbewijs voor de Olympische Spelen vanochtend. Dat die, die Spelen die zijn volgende zomer in Londen. En hij zon vanochtend op de 200 meter vrije slag... een tijd van 1 minuut 47 en 69 honderdste. En dat was ruim onder de vereiste tijd. En Verschuren kan zich nu in alle rust gaan voorbereiden op die Spelen. Ja, nee, zeker. Uh, dat, dat was ook het doel. In uh, december uh, uh, gewoon de, de limiet te halen. En dan heb je gewoon een goed half jaar uh, nog om je ervoor te bereiden naar de Spelen. Ja, dat is ideaal. Naast Sebastiaan Verschuren verzeker ook Jurie Verlinde op de 100 meter vlinderslag En Femke Heemskerk op de 200 meter Vrije Slag zich van de Spelen. Verkeersinformatie. Tennis mooi bij de AWB. Op het A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is er vlak voor Groningen... bij het knooppunt Julianaplein een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen het knooppunt Klavenpolder en Breda-Noord zijn ook twee rijstroken dicht. Ze zijn er bezig met opruimwerk en daarom staat er een file van 4 kilometer. Een keer de hoofdpunten. Heerlen wil haast maken met Sloop Winkelcentrum. Minister Verhagen wil de onderzoek naar Geert Wilders... en de crisis die treft jonge huizenbezitters. Dat is over dit uitgebreide internationaal. Nu Tros in bedrijf. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van der Ven. Goedemiddag, welkom bij Tros in bedrijf. Het programma op, Nederland, op Radio 1 moet ik zeggen over ondernemend Nederland. Met vandaag de algemeen directeur van Nederlands bekendste schoenenfabrikant en. De wereldmarktleider in Skelters hebben wij aan tafel. U weet wel, die grote vierwielige dingen zelf aandrijven. En een reportage vanaf een congres over ondernemen op de Antillen. En in de rubriek geld verdienen aan deze week een telefoon... waarmee je alleen kunt bellen. Maar we beginnen met... Het overzicht, Een week voor de Europese top in Brussel... Luiden Nederlandse topondernemers de noodklok over de euro. Een daadkracht willen ze zien bij de Europese leiders. Fijke Siebesma, topman van de chemiebedrijf DSM... legt nog maar eens uit waarom de euro niet mag verdwijnen. Angst die we een beetje hebben... Is dat op het ogenblik een sfeer is van ja, maar misschien kan de euro ook wel uit elkaar vallen. Dat kan niet. Het feit dat we geen grenzen meer hebben, geen valuta meer hebben, enzovoort, maakt Europa daadkrachtig en competitiever. Sombere werkgevers huren vaak ZZP'ers in, blijkt uit de conjunctuur enquête van de Kamers van Koophandel. Het aantal ondernemingen dat ZZP'ers nu inschakelt, is in een jaar tijd gestegen van 45 naar 53 procent. Leo Volbrecht van ZZP Nederland vindt dat een logische ontwikkeling. Ze hebben ontdekt dat de ZZP'er niet alleen flexibeler is... maar ook vaak omdat hij, als hij zijn best niet doet, gewoon zonder werk zit... innovatiever aan de gang is. Dat is ook aangestoond door verschillende instituten. En dat is wat een ondernemer nu wil, innoveren of snel schakelen. Creatief zijn nu ook, hè? dat zien we ook terug bij Thomas Smag. Die staat in de top 10 van bestverdienende YouTube-partners in ons land. Hij verdient zijn geld met het uploaden van filmpjes op YouTube. Op die manier ontstaan er steeds meer YouTube-miljonairs. Deze woordvoerster van YouTube legt uit hoe dat verdienmodel eruit ziet. Hoe meer kijkers er naar jouw video's kijken... hoe vaker er advertenties geserveerd kunnen worden... en uiteindelijk zal het merendeel van de opbrengst van die advertenties... zal ook naar jou als partner gaan. En tot slot innovaties op... Kruidnootgebied. Ja, wat dacht u? Kruidnoodfabrikant van Delft, Nederlands marktleider, praat ons bij over de opkomst van de chocoladekruidnoot, die een verkoopstijging van 16% boekte vergeleken met het vorig jaar. De grote consumententrends die wij zien is toch dat consumenten minder uit eten gaan in crisistijd, maar wel meer willen genieten. En dat doen ze graag thuis met de allerlekkerste producten en daar horen chocoladekruidnoten bij. En aan de andere kant zien wij ook dat supermarkten steeds beter in staat zijn om alle producten tot 5 december beschikbaar te houden op de winkelvloer. Ja. En dat begint vaak al in september, die kruidnotenaanval in de supermarkt. Nou, daar gaan we het niet over hebben. De eurocrisis woekert door. Er staat een recessie voor de deur. En die zullen we volgend jaar ook voelen in onze portemonnee. Met alle ellende die dagelijks over ons wordt uitgestort, zou je bijna vergeten dat er ook nog steeds bedrijven zijn die het wel goed doen. Sterker nog, die zelfs flink groeien. Een van de bedrijven die bestaat al dik drie eeuwen en heeft menig financieel crisis doorstaan. Schoenfabrikant Van Bommel, praten we over. Wordt bestuurd door inmiddels de negende generatie van die gelijknamige familie. En uh, ja, de algemeen directeur van het bedrijf zit nu bij me aan tafel. Reinier Van Bommel. Met REY. e -Y. Ja, even goed onthoud. Zeg ik niet voor niks. Sinds 2009 is hij algemeen directeur en leidt samen met zijn twee broers het succesvol familiebedrijf. Meneer Van Bommel, fijn dat u er bent. Goedemiddag. En schoenen gezien, Van Bommeltjes aan ja, gaan aan. Ja, ja, speciaal voor vandaag. Ja, cognac bruin met een wit zooltje. Ja. Hippe schoenen, hè? Dank u wel. Dat kennen wij van vroeger heel anders. Maar dan gaan we het zo over hebben. Voordat we daarover gaan praten, krijgt u eerst vier vragen. Dat doe ik altijd met de eerste gasten uh, die we wekelijks hebben. En vandaag bent u aan de beurt. Vier vragen. Van welk ander bedrijf had u oprichter willen zijn, meneer Van Bommel? Uh, Apple. Waar ligt u s'nachts wakker van? Schoenen. Wat voor schoenen? Uh, schoenen in het algemeen. Wat was uw grootste businessblunder? Oei. Um, nou, in het algemeen uh, dingen misschien iets te lang uitstellen. En is het tenminste opgelost? Ja. Oké. Okay. En waar heeft u tot nu toe het meest geld mee verdiend? Uh, schoenenverkoop. Dank, René van Bommel. We gaan ongetwijfeld nog een beetje op uw antwoorden terugkomen. Zo. Eerste feit, 300 jaar bestaat Van Bobbel? Even precies de, de, de, de datum waarop. Sinds 1734. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Ja. Goedemorgen. Uh, die eerste Van Bobbel, die heette ook Renier, hè? Tja. Ja. Zijn en ook we... met EY? Ja, ja, ja, ja, we hebben bewijs dat zijn twee zonen, Adrianus en Christianus, schoenmaker waren. Ja. En hun vader heet inderdaad ook Ja, En ze begonnen ook in het zuiden van het land? Met in Breda. In Breda. Ja. Dus wel een beetje naar boven verkast bent u? Eh, ja, via trouwen en zo zijn we uiteindelijk in het pittoreske Moergestel terechtgekomen. Precies. Hoeveel schoenen produceert het bedrijf nu in 2011? We gaan dit jaar waarschijnlijk net de 450.000 paar halen. En in hoeveel landen doet u dat? Op dit moment in drie. In drie. En dat is wel eens anders geweest, hè? Ja. Wij hebben toen ik nog de rol van commercieel directeur had. Mm -hmm. hebben we een jaar of tien geleden besloten om, om de export in eigenlijk alle landen waar we zaten. dat ja. waren er toen meer dan vijftien. stop te zetten en mm -hmm. te focussen op de landen waar we op dat moment geld verdienden. Ja. Namelijk België, Nederland en Duitsland. En daar zit u eigenlijk nu nog steeds alleen? Ja, daar zitten we nu nog steeds. Ja. We zitten wel midden in de transitiefase uh, uh, dat we. Uh, enigszins het idee hebben dat als we aan knoppen draaien... dat we weten waar zeg maar, de knikkers gaan vallen. Mm -hmm. um, we hebben heel recent een, een, een exportmanager aangenomen. En we zijn van plan om ergens in 2012 uh, naar het vierde land toe te gaan. Precies. Toch weer een beetje expanderen. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Ja, okay. ja, ja. gaan we, we gaan zo uitgebreid praten. Ik wil even over u zelf, want het is interessant. De negende generatie die daar nu aan de knoppen draait in het, uh, in het bedrijf. Dat ging niet zonder slag of stoot, want u heeft geprobeerd een studie bedrijfskunde te doen. Dat is niet helemaal gelukt. Nee. Daar wel bier leren drinken, heb ik begrepen, uh, in Maastricht. Ja, inderdaad. Op, op, op industrieel niveau, dat is <laughs> heel goed. En, en toen het bedrijf ingrolde, en u zei het net al eventjes, als commercieel directeur, maar dat is wel met, met vader Frans boven u. Ja, nou, ik ben niet meteen als commercieel directeur begonnen, maar ik ben als uh -huh. vertegenwoordiger begonnen. Ja. En voordat ik die rol had, heb ik, ik heb inderdaad mijn studie in Maastricht stopgezet. En toen ben ik twee jaar lang in het buitenland geweest. Italië met, met name. Italië inderdaad, in Duitsland en in, in Frankrijk. Om, om met mijn handen te leren wat het is om schoenen te maken. Ja. Um, dus als mensen aan mij vragen, wat doe je? Dan zeg ik ook, ik ben schoenmaker. Um, en daarna ben ik als vertegenwoordiger bij ons in het bedrijf begonnen. Die hadden we twee in Nederland. En ik heb het midden van Nederland gekregen. Ik had een gouden Opel Vectra en uh, daar reed ik met schoenen met achter. schoenen dozen. dozen, juist, ja. precies, schoenen te verkopen. Ja, mooi toch? Ja, maar dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Uiteindelijk ben je dan toch een telg in een familiebedrijf, dus u moest verder. Was dat een ja. duw ook, kroonprins? Dus je ik, bent de gedoodverfde opvolger? Nee, nee, nee, nee. Er is in negen generaties kan er heel veel goed gaan. Dat is gelukkig ook gebeurd. Met negen generaties kan er ook wat fout gaan. Mm -hmm. En de relatie tussen mijn vader en zijn vader was zakelijk uh, uh, druk ik me netjes uit, niet zo heel erg goed. Mm -hmm. En mijn vader heeft daar heel veel van geleerd... en heeft ons alle vrijheid gegeven, ja. met z'n drieën... om te kiezen voor het bedrijf, ja of nee. Ja, want opa, even met alle respect, kwam op zijn tachtigste nog binnen... en deed aan, aan Siegel Management, hè? zo heet dat wel. Ja. Krijzend binnenkomen, alle bureaus onderscheiden en dan weer wegverdicht. Oh, vlecht. zo heb ik nog nooit gehoord. Nee, maar... nee, precies, maar dat ik was er niet bij, maar... <laughs> daar komt het op neer? Dat zou u aan mijn vader dat moeten vader. vragen. Maar uw vader doet het anders. Mijn vader heeft het heel anders gedaan. Hij heeft ons echt vrijgehouden... Hij heeft uh, op jonge leeftijd in het bedrijf al wat dingen vast laten leggen. Mm -hmm. uh, onder andere dat hij zou stoppen met werken als hij 60 was. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Mm -hmm. En we hebben uh, drie commissies die besluiten over uh, wie wordt er directeur. Mm -hmm. uh, dus je wordt ook niet zomaar directeur. Uh, we hebben met, uh, als drie broers hebben we een aandeelhoudersovereenkomst... waar onder andere bijvoorbeeld in staat... niet werken in het bedrijf betekent per definitie geen aandelen meer... Mm -hmm. Dus stille vennoten bestaan niet en ja. zo gaat het nog wel eventjes door. Precies. Maar met drie broers, zegt u nu, uh, algemeen directeur bent u. Ja. Uh, dan heeft u een broer die uh, ook de naamgever is van de, van de schoenlijn Floris van Bommel. Floris, dat is de designman, hè? Ja. dus creatief. Floris en ik zijn dertien jaar geleden samen begonnen. Hm. En uh, ik ben redelijk vroeg in mijn carrière commercieel directeur geworden. Ja. Floris ambieerde geen directeurfunctie. Hm. Volgens mij hebben we meer creatieve mensen dat wel. Die willen zich gewoon lekker bezighouden met ja. dat creatieve proces en geen... Uh, hogere verantwoordelijkheden. Ja, maar toch uniek dat je een broer hebt die en het commerciële kan en een andere broer die juist dat creatieve wil. Hij ja, is heel erg prettig ja. en stond toevallig. Ja, stond toevallig. Ja. En uiteindelijk zijn we met z'n tweeën doorgegroeid. Ja. Floris is toch creatief directeur geworden en twee jaar geleden mijn jongere broer gekomen, Pepijn. En die is inmiddels uh, commercieel directeur. Ja, dus dat is uw opvolger. Die heeft mijn taak overgenomen, inderdaad. Oké, okay, ja. juist. Wordt dat ook uiteindelijk de algemene directeur als u op uw 60ste de tent verlaat? Um, of staat er alweer een nieuwe generatie opgeleid? Uh, zover zijn we nog niet. Oké. Okay. nee, nee, nee. <laughs> U wou nog even door. Ja. Ja. Wat, hoe oud is Ranier van Bommel? Die, die, die is 38. Die ja. moet nog even door. Dus. Ja. Die gaat nog wel eventjes door. Okay. Ja. Ja. Even, want, want uh, we fietsen nu heel snel door de geschiedenis van het bedrijf heen. Wat hebben jullie veranderd aan de bedrijfsvoering? Want er zaten eerst Z-bazen van buitenaf. Er, er was een hele directie ingekocht, hired helps. En die hebben jullie eruit gegooid, toch? Ja, u zegt directie. Het was er één, inderdaad. Mm -hmm. uh, uh, uh, uh, uh, een buitengewoon capabele man... die uh, naast mijn vader 22 jaar uh, de directie heeft gevoerd. Ja. Dus we hadden een tweekoppige directie. Ja, maar geen vernieuwer? Nou ja, het, hij heeft ontzettend goed op de tent gepast. Ja, dat is heel, heel lief dat u het zegt. Maar hij deed het niet goed als je kijkt naar hoe u het nu doet. Uh, wij doen het heel anders, ja. ja. En, en deze man heeft samen met mij ook de directie gevoerd. Toen, ja. Die heeft na mijn vader de rol van algemeen directeur overgenomen. En ik was daarnaast commercieel directeur. Ja. En dat hebben we samen uh, uh, vijf jaar, zes jaar lang gedaan. Hm. Waarvan de laatste twee jaar moeizaam waren. Ja, ja, ja. Ja. Want ja. u wilde wat anders. Wat is, er, wat is er gebeurd? Want u verkoopt nu 450.000 schoenen in 1997. Even voor de weet ja. 160.000 waren. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus u zijn verdrievoudigd in een, in een 14 jaar tijd. Ja. Dat, is, dat is knap. Ben je echt wat anders gaan doen. Ja. Wat is er gebeurd? Wat ging er mis? Waar, heeft u, waar bent, u, uh, bent u op ingezet? Um, nou, het allerbelangrijkste waar we op zijn ingaan zetten... is goede mensen op belangrijke plekken in het bedrijf. En dat klinkt waarschijnlijk voor de luisteraars een beetje onnozel... want wie doet dat nou niet? Ja. Maar in een familiebedrijf... Um, waar heel goed op uh, het bedrijf gepast wordt... Mm -hmm. um, maak je het jezelf nogal eens moeilijk om mensen te lang te laten zitten. Mm. En dat bedoelde ik net ook met uw vragen in het begin. Ja. Wat is mijn zakelijke blunder? Is misschien... Uh, te laat afscheid nemen van hele aardige mensen, maar die hun werk niet meer goed kunnen doen. Ja. Dat, en dat is wel een hele grote verandering, ja, ja, die we toegepast hebben. Want hoe zijn jullie? Hoe, hoe, hoe heeft dat uitgepakt? Want er zit nu een nieuwe directie, allemaal broers. Het is echt weer een puur familiebedrijf. We hebben gezegd, gezegd, stille venoten hebben we niet. Nee. Maar op elk niveau in het bedrijf is er dus verandering gekomen. Er is. Toen uh, mijn broer en ik dertien uh, jaar geleden kwamen... was er een managementteam ja. en daar is niemand meer van over. Kijk, maar. Vader Frans, die op de achtergrond zat en op zijn zestigste uitstapte... Heeft hij überhaupt nog, komt hij nog wel eens binnenvliegen met het single management? Of niet? Nee, nee niet, niet met het single management <laughs> wat u beschrijft. We nee. maar... hebben tien jaar geleden, toen mijn vader stopte met werken... heel bewust een raad van adviseurs in het leven geroepen. Mm -hmm. Wij werken zonder raad van commissarissen. Ja. Omdat de kennis die mijn vader in een dikke veertig jaar opgebouwd had... Ja. Uh, heel erg zonde zou zijn als dat weg zou vloeien... Mm. En naast mijn vader zitten nog twee andere heren in die raad van advies. Ja. En in die rol komt hij nog regelmatig langs. Oké, okay, prima. Maar jullie voeren nu het, het, het bedrijfsbeleid. Is ingezet op innovatie, hè? We zien ineens niet meer van bommels met uh, alleen maar keurige uh, brooks... Uh, in zwart, bruin of, uh, of grijs. Ik weet niet nog, grijs bestaat niet, geloof ik. Ja, uh, blauw we. Grijs is er af en toe. Maar ik en... zie nu hele spannende uh, sexy schoenen in allerlei kleurtjes... Met, met zolen in blauw en geel en noem maar op en stikseltjes in diezelfde kleuren. Is daar markt voor? Uh, ja, gelukkig wel. Ja ja, ja, ja, ja. Daar is ontzettend veel markt voor. Ja. Uh, ik, ik durf zelfs te stellen dat wij een stukje van die markt... in Nederland gecreëerd hebben. Mm -hmm. Want uh, precies wat u beschrijft, die gaatjes in het suède en in het zwart... dat was de Nederlandse ja. uh, schoen. Iedereen kocht die. Van student tot, tot, tot hoogbejaard. En inmiddels hebben we, uh, wij, samen met een aantal andere bedrijven... maar ik denk toch wel wij voorop met het merk Floors van Bommel... Mm -hmm kleur gebracht in het Nederlandse schoenenlandschap. En ja. dat zijn we nu ook in Duitsland aan het doen. En dat werkt daar ook, want Duitsland is ook Sterker een nog... conservatief schoenenland, dacht ik. Sterker nog, in Duitsland hebben wij recent via van het vakblad Sjoecourier, ja. het meest prestigieuze vakblad, de prijs gekregen voor het beste schoenenmerk van Duitsland. Kijk eens om. Dus het gaat crescendo. Uh, nou zijn er nog wel andere grote fabrikanten in, in Nederland, niet zo groot als u wellicht, maar uh, wordt er nog wel eens over, na, over nagedacht hoe over te nemen? Uh, de, die fout hebben we één keer gemaakt. <laughs> en dat gaan wij met z'n drieën niet meer doen. Nee. Oké, okay. Het blijft hierbij. Wij zijn heel goed in uh, de Van Bommel merken uh, uh, groter maken. Uh, dat ligt ons heel na aan het hart. Dat ja. zit in het bloed. Mm -hmm. En alle andere uh, merken zijn voor uh, andere mensen. Oké, okay. Dan eventjes naar distributie. In Nederland uh, doet u dat via 3000 verkooppunten, geloof ik, op dit moment. En het moet er de 1200 worden? Nou, ja, het ligt net iets anders. Er zijn in okay. Nederland 3000 verkooppunten ah. van schoenen. Wij beleveren er 1200. Ja. En dat zijn er iets te veel, inderdaad. Ja, dat moet een beetje exclusiever worden, natuurlijk. Hè? Dat willen wij wel graag, ja. ja. We zijn ontzettend blij met alle retailers die we hebben... Mm -hmm. Alleen ook door de crisis die ingezet is, door uh, ja. de babyboom-generatie die voorzichtig aan afscheid begint te nemen, past het wel bij onze merken om met iets minder detaillisten te gaan werken. Maar nou zien we, en dat vind ik aan aardig in Duitsland, dat de firma Van Bommel daar eigen winkels heeft, meneer Van Bommel. Ja. Waarom Tot. niet in Nederland? We hebben in Nederland één winkel ja, in Amsterdam. Ja, dat is niet. één. Nee, dat zijn geen winkels nee. inderdaad. Um, nou, dat is een heel simpel antwoord. Uh, uh, negen generaties lang verkopen wij schoenen via detailisten die ja. uh, hun stinkende best doen om ons product aan de consument te verkopen. Mm -hmm. En dat doen ze heel goed. En die willen wij niet in de weg zitten. Nee, en in Duitsland kunt u het zelf beter, zegt u? Nou, nou ja. of we het beter kunnen... Anders open je geen winkels, toch? Nou, het is ontzettend goed. En iedere marketeer kan dat uh, beamen. Mm -hmm. Het is heel erg goed voor een merk. En wij ja. pretenderen twee merken te hebben om eigen winkels te hebben. Ja. Daar kun je laten zien Wat je wie doet. wij zijn als merk. Ja, oké, okay, daar heb je in Amsterdam een flagship store voor... maar in Duitsland heeft u veel meer eigen winkels, hè? Nou, In Duitsland hebben we dan nog één... maar we hebben de ambitie om er daar inderdaad veel meer te hebben. Ja, ja precies. En nu wel naar Scandinavië... want laten we dat maar even verklappen. Dat, dat zagen we ook al overal, uh, overal opdoemen. Ja, dat, dat dat wel de volgende markten zijn. Scandinavië heeft wel een lichte voorkeur. Ja, ja, ja precies. Maar hoe ver bent u daarmee met die plannen? Uh, die zijn nog heel erg ver weg. Wat, ja? ik, wat ik net al kort eventjes aangaf. We hebben afgelopen maand een exportmanager aangenomen. Uh -huh. uh, die ook in ons managementteam zit. Dus het is voor ons een halszaak. Uh, en, en, en een prioriteit in het bedrijf om export te bedrijven. Ja. Um, en mijn broer Pepijn samen met die exportmanager gaan kijken. Uh -huh. Of Scandinavië inderdaad de beste regio is om ja. uh, naar te gaan exporteren. Juist. Even naar het aspect familiebedrijf. Uh, je hoort altijd, en zeker de laatste tijd weer... dat zijn bedrijven die komen veel beter door een crisis. hè, geldt dat ook voor u? Ik denk het haast van wel, ja. ja Hoe ja. komt dat nou? Probeer dat nou eens te vervatten nou, in een uh, ik denk begrijpelijk het, verhaal. Het, het meest simpele is, denk ik... wij maken ons allemaal niet zo heel erg druk over de waan van de dag. Hm. We zijn er natuurlijk wel mee bezig, net als ieder bedrijf. Ja. Maar we zijn op de lange termijn bezig. En er is geen aandeelhouder die ons in onze nek hijgt... en zegt er moet ieder kwartaal winst gemaakt worden. Wij hebben in de vorige crisis, om het zo maar te zeggen, 2008, 2009... Uh, uh, niet heel veel geld verdiend als bedrijf. En dat was geen probleem. Ik zeg het nu ook op de radio. Uh, dit jaar wordt voor ons een fantastisch jaar... omdat we ons in de afgelopen drie jaar niet druk hebben gemaakt. En ons ding hebben gedaan en op lange termijn gepland hebben. We hebben ons bedrijf in de afgelopen crisis export klaargemaakt... En daarom kunnen we nu uh, prijzen winnen in Duitsland... en waarschijnlijk ja. naar Scandinavië straks. Het is ook lastiger geworden voor bedrijven om geld aan te trekken. Uh, uh, vreemd geld, juist als je wil expanderen heb je dat nodig. Gaat het allemaal uit de familiekas of, uh, of uh, moet u ook bij banken komen? En is daar een verhaal, komt u makkelijk aan een kredietlijntje? Ja, is geen probleem. Wij, hebben, wij doen alles wat we met het bedrijf doen, doen we met eigen geld. Hm. En voor vastgoed hebben we uh, uh, de bank nodig. Juist. Ja. Maar dat vastgoed hoeft niet uitgebreid te worden. Als ik u zo nou, toen we de, nog niet zo lang geleden naar de bank zijn gegaan... Hm. om geld op te halen voor het vastgoed... stonden de banken in de rij om ons geld te lenen. Kijk, dat is altijd fijn. Ja. Ja, maar die ja. dragen allemaal die ouderwetse van bobbelschoenen. Die, die dragen bakuurs. nog steeds die zwartigheids. Die kennen dat. Ja. Ja. Ja. Die worden nog wel gemaakt, hè, meneer Van Bol? Oh, volop. Volop, ja, ja. ja. Dat, is, dat is mooi. Eh, eh, nog iets waar we het eh, eh, nog niet helemaal over hebben gehad. We hadden het over eh, uw, uw, uw, uw hè, met broers een bedrijf leiden. Stel nou dat dat geeft in zo'n familiebedrijf. Is dat niet lastig? Kan je je altijd uitspreken... naar je broers als er iets dwars zit? Want het is toch ook de commercieel directeur... en de creatief directeur die er zit. Ja. Stel nou dat ze iets verkeerd doen. Nee, nu gaat het lekker, maar straks als het niet gaat, wat dan? Ja, dat is wel grappig. Bijna iedereen stelt deze vraag. Mm -hmm. En wat wel grappig is... is dat iedereen daar dus mee bezig is... Ja. met die vraag, behalve wij met z'n drieën. <laughs> wij hebben het daar nooit over. Ja. Het gaat goed... Wij zijn broers, we kennen elkaar door en door. En die vraag die u nu stelt, is iets wat, wat, wat niet bij ons opkomt. Het gaat goed en... De relatie is zo goed dat. Precies. Heel maar simpel. stel nou dat de ene zich geweldig vergaloppeert. Er komt een, een, een, een, een lijn uit die niet verkoopt. Dat is allemaal al gebeurd. Oké. Okay. <laughs> <laughs> en, en de broers zijn nog steeds bij elkaar. Ja, we hebben al met z'n. Ja. vooral, vooral Floors en ik... omdat we ja. het al een tijdje doen, al best wel wat grote missers gemaakt... Hmm. Uh, die gelukkig dan in de pers allemaal een beetje verborgen blijven. Ja. Maar we hebben al heel wat met z'n tweeën... en inmiddels met z'n drieën meegemaakt. Juist. De allerlaatste vraag. U zei in het begin toen ik vroeg... welk bedrijf dat u oprichter wilde zijn als directeur. Apple. Waarom Apple? Ja, ik denk dat er geen bedrijf is op de wereld... wat, wat zo mooi is als Apple. En wat de kracht van... naar mijn idee... Ja. Uh, en ik ben geen, geen, geen kenner op dat gebied... maar uh, wat de kracht van Apple is... en wat wij ook een beetje doen... is uh, commercie... Financieel beleid, personeelsbeleid is allemaal heel erg belangrijk. Maar de creativiteit in het bedrijf en die gekke mensen waar mijn broer uh, Floris aan het hoofd staat, hun gang laten doen. Ja. En dan pas op de tweede plaats, commercie, finance, al dat soort dingen. Mooie creativiteit. Ding. Mooie dingen doen. Ja, precies. En uh, heel belangrijk, daar lol in hebben. En dat blijkt van alle nou, kanten. Dat is ook de lijm die, die, die ervoor zorgt dat Floors, Pepijn en ik geen ruzie krijgen. Gewoon lol hebben met lol Heel goed, dank u wel dat u hier was. Renier van Bommel blijft nog even aan tafel zitten. Hij is van het gelijknamige Schoenenconcern Algemeen Directeur. Uh, wij gaan zo praten met Henk van den Berg. Ook een familiebedrijf. Want die maakt hele grote skelters. Die kent u vast. Maar eerst gaan we naar Veen, Want daar wordt dit weekend de, Wereld, de wereldbekerwedstrijd geschaadst voor dames. En we zitten er in de eindfase van de 500 meter. Begrijp ik, Sebastian Timmerman? Hoe is het? De, het gaat goed met de Nederlandse dames, tenminste met Laurine van Riesen met name. Ze staat aan de leiding. Even kijken of ik dadelijk nog steeds kan zeggen staat. Nee, ik moet nu gaan zeggen stond. Ze stond aan de leiding. Want Jenny Wolf is 100 honderdste van een seconde sneller... Dan Laurine van Riesen eerder op deze uh, uh, korte middag. Want de middag is nog maar kort. Op deze middag was uh, deze 500 meter 100ste. Dat verschil is wel eens veel groter geweest. Maar Jenny Wolf, de uh, wereldkampioene van de laatste jaren. De dame die alles won op de 500 meter wat er maar te winnen viel. Behalve het Olympisch goud. Is niet meer die Jenny Wolf die we kennen van 1, 2, 3 jaar geleden. Uh, dat komt door wat blessures die ze gehad heeft. Maar ze is gewoon ook uh, een beetje wel over de hoogtepunt heen lijkt het zo nu en dan. Maar 38-19 is in ieder geval wel genoeg, genoeg om Laurine Van Riesen voorlopig van de eerste plaats af te rijden. Van Rissen dus nu tweede. En Jenny Wolf die reed reedde net tegen de Olympisch kampioenen. De dame die dat goud dus wel pakte. Sangwa Lee uit Korea. En die was 300ste van een seconde langzamer dan Laurine Van Riesen. Uh, van Rissen dus voorlopig nog op het podium. Maar er komt nog één rit. En die, die twee Chinese dames staan al klaar uh, vanuit mijn oogpunt gezien. Helemaal aan de andere kant van de baan. Bij Jing Wang in de binnenbaan. 26 jaar. En Jing Yu... Uh, net zo oud, trouwens ook 26 jaar staat in de buitenbaan. En die Yingyu is dit seizoen prima begonnen. Twee weken geleden waren de eerste wereldbekerwedstrijden in Chelyabinsk in Rusland. Daar won zij bij de 500 meters. Ze liet de wedstrijden van vorig weekend in Astana liet ze schieten. Kwam al na die wedstrijd in Chelyabinsk hier naar Jereveen toe. En gisteren won ze ook hier de eerste omloop. Dus kan ze hier voor de vierde keer in zes wedstrijden gaan winnen. Ze is in ieder geval goed weg en opent in 10.37 ten opzichte van 10.54 voor Beijing Wang haar landgenoten, dus haar opponent. een Beetje onbalans bij Yingyu in de eerste bocht, de buitenbocht. Maar wat heeft ze snelheid zeg. Goedemiddag. Ze rijdt er eventjes het gat naar Beijing Wang, al dicht op de kruising. En dan is ook nog eens de tweede binnenbocht. Dus gaat Yingyu in ieder geval met grote afstand hier deze rit winnen van Beijing Wang. Maar zou het me niet verbazen als ze ook een 37er gaat rijden. Hier komt Yingyu Yu aan gesneld. En inderdaad 37, 67 700ste maar boven het barenkoor van Jenny Wolf. Nou, dan win je absoluut Terecht. Ying Yu wint dus voor de vierde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd. Jenny Wolf tweede op dik een halve seconde. En Laurine van Riesen op het podium. Netjes gedaan. Zij wordt namelijk derde. De andere Nederlandse dames vielen een beetje tegen. Thijsje Oenema, de Nederlandse kampioene, komt niet verder dan de elfde plaats. En Margot Boer wordt dertiende net voor Annette Gerritsen op de veertiende plaats. Goede prestatie dus door Laurine van Riesen. Zij eindigt als derde achter Jenny Wolf en de ongenaakbare Chinese Ying Yu. Ja, en hoe zouden mannen het doen? Sebastian Timmerman, dankjewel. Straks spreken we je graag. Want de mannen die schaatsen natuurlijk ook daar in, in Tijalf, in Heerenveen. Wij gaan naar uh, speelgoedfolders doornemen. Want dat hebben we de afgelopen weken allemaal keihard moeten doen. Met jengelende kinderen uh, die aan je jas treken. Van pap, dit willen we kruisjes erbij. We kennen het winkels aflopen. Nou, dat zit er voor de, na de, dit weekend voor de Sint gelukkig op. En veel kinderen die ja, hebben dan mooie cadeautjes gekregen... waarbij ze knopjes moeten indrukken, schermpjes aanraken. Maar er is ook nog speelgoedkinders waarmee je naar buiten moet. En dat is best goed. Gewoon paden op en lanen in, zoals een skelter. Het bezit voor jongetjes. Nou, laat daar nou net een Nederlands bedrijf wereldmarktleider in zijn. De firma Bergtoys uit Ede. Als u langs de snelweg rijdt, dan ziet u ze ter... Ja, afhankelijk van welke kant u komt, linker of rechterzijde... langs de uh, A. 12. Helemaal? Ja. ja. Henk van den Berg, u hoort mijn eigenaar-directeur. Bij me de gast, meneer van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de skelter gekomen, neem ik aan? Uh, een gemotoriseerde skelter dit dat keer. Ja. <laughs> <laughs> maar dat is ook de enige dan. Op uw site staat in chocoladeletters lezen. Buiten is zoveel meer te beleven. Be uh, heeft u kinderen met een Xbox thuis of niet? Nee, die heb ik niet. Niet? Nee. nee dan wordt gewoon buitengespeeld? Er wordt buiten gespeeld, maar de computer games die, die blijven ook okay. wel aantrekkelijk voor de jongens. Maar vindt u ook dat kinderen te veel op de bank hangen, of niet? Ben ik, ben ik de enige vader die het altijd zegt? dat zegt? Dan moet enigszins gemotiveerd worden om uh, ja? dat ding af en toe af te sluiten. Ja, dan moeten wat grenzen gesteld worden. U had een skelter, neem ik aan, hè? Ik had een skelter. Als ja. kind? Ja. ja. Ik droomde ervan en ik vond het echt fantastisch. En uh, u was boerenzoon, hè, volgens mij? Helemaal. Dus een ja. groot erf, dus u heeft vroeg, vroegtijdig leren driften. We hadden ruimte genoeg en uh, stunt dat uh, was alles niet vreemd. Oké, okay, vertel. Heel kort, hoe bent u nou in, in, het, in, in die skelterbusiness geraakt? Ja, dat is altijd een leuk verhaal ja. om te vertellen. Uh, eigenlijk was het heel eenvoudig. Uh, de boerderij waren we altijd bezig. Uh, en kwam het idee van mijn vader van... joh, begin eens uh, wat, uh, kijk eens om je heen. Mm -hmm. En uh, toen kwam hij met het idee van... Maak eens een skelter. En ik knutselde altijd heel graag met mijn handen. Ja. En ik vond het een reuze leuk idee. Dus samen met, uh, aangespoord door mijn vader, twee van die skelters gebouwd. En uh, dat duurde ontzettend lang mm -hmm. in, de, in de boerenwerkplaats uh, van mijn vader. Maar dat was al met buizenframes en grote Met buizenframes. Uh, naar de plaatselijke smid uh, gingen we kruiwagenwielen halen. En we de fietsen maken. Gingen we een paar pedalen halen. En een kettingtje halen. En uh, we gingen wat buizen halen. En zo werd uh, de eerste skelter in elkaar uh, ja. geknutseld eigenlijk. Heel dat anders was zo... dan die tre treurwilg die ik was. We hebben een plank gehad met een ander plankje met een boutgat erdoor. En de twee assen van de oude kinderwagen. Dat was het met, met vier wieltjes. Ja, oké. Okay, dit was dan ietsjes stabieler. Maar ja. het was ook heel eenvoudig en heel recht toe, recht aan. Maar de uh, eerste bergtooi werd daarmee mee ontwikkeld dus. Dat klopt. En die was voor eigen gebruik. Nee, het was niet voor eigen gebruik. Kijk. Nee, nee, want het was eigenlijk toch wel gelijk een beetje een baantje. Mm. Uh, dus de eerste die was eigenlijk verkocht voordat hij klaar was. En de tweede die heeft drie dagen... In de tuin gestaan. Marketing was me niet zo bekend. Ik had een heel klein bordje in de tuin erbij gezet. Je kon het nauwelijks lezen. <laughs> ja. En de, de eerste naalcalculatie die ik maakte ja. kwam ik ook tot de conclusie van... Nou, dat ik misschien wel beter een krantenwijk kon beginnen als met die skelters <laughs> doorgaan. Maar ik heb het toch volgehouden. Ja, dat blijkt. Ja. En, uh, waarom trouwens een skelter niet, een, niet een, een fiets of een step? Ja, nou of, of, heel af en toe kwamen er van die uh, redenen van die skelters op andere boerenerven. En dat was een leuk stuk speelgoed. En zelf hadden wij ook zo'n schelter. Uh, en daar speelden we met heel veel plezier mee. Maar ja. je zag ze nog niet zoveel. En uh, ja, vandaar dat het idee kwam. Juist. En, en, en een grote. Want ik ken nog uit mijn uh, uh, jongen daar, meneer Van Bommel ook, die heeft ook een schelter gehad vroeger. Uh, nee, maar ik had er wel eentje. Heel, heel erg. Ja? Ja. Wij woonden niet zo groot als meneer Berg. Nee, nee, nee dat, had, dat had ik ook. Stadskind. Ja. Dat is jammer. Ik heb er wel meteen, ik heb er ooit een keer in een, in een blaadje in het vliegtuig Twee jaar geleden een hele grote skelter zien staan. Ja. Ik had een Peterkind en toen heb ik meteen een hele grote doos besteld... van de firma Berg en eh, samen met een vriend van mij in elkaar geknipseld. Waar het Peterkind nog niet op past, hè? Die op, nee, die lag <laughs> nog in de wieg. Ja, ja, ja. Je moet vroeg beginnen met je eerste, eerste, ja, uh, eerste auto. Maar hij heeft wel een heel stuk mooi speelgoed gekocht bij ons. Ja. Want oh, uh, als we praten over, over een, een skelter. Maar dit is eigenlijk een, uh, nog weer een innovatievere stap uh, die, die we binnen Bergtoys gemaakt mm -hmm. hebben. Dus de Move. Uh, dat is een heel mooi stuk constructiespeelgoed. Ja, mecano eigenlijk. Ja, het, een he? soort groot mecano. Ja? Waar je dus eigenlijk je eigen ja, skelter, je eigen duwkar, je step, je kaver mee kunt. Uh, Kunt maken. Kunt maken ja. En dat, ja, dat is ontzettend leuk. En ja. ik uh, begreep net van uh, van hier dat hij uh, dat uh, dus gevonden had in het oh, okay. vliegtuig en dat aangeschaft had. Uh, Juist. Nee, nou, ik dacht misschien dat. wat dat is even. Die, wat, laten we even nog terug naar die skelters... voordat u een heel uh, mooi marketingverhaal begint te houden. Want het zijn niet hele goedkope dingen, dat is één. En twee, het zijn hele grote, grove oh. dingen. Het is niet voor de slaten. Nee, dat klopt. Het is uh, best wel volumieus speelgoed. Het is nou, uh, groot en robuust. Uh, ook best. Uh, er zit best iets in prijskaartje aan. Maar als je kijkt hoeveel plezier kinderen ermee hebben... Ja, hoe lang ik. ze ermee spelen, dan is het fantastisch. Wat is uw duurste typetje, meneer Van den Berg? Dat kost 1499 euro's, hè? Dus ja, de Ferrari. Ja, maar dan heb je ook echt wel een hele bijzondere... het ja, is toch geld. geen kinderspeelgoed meer? Dat kost anderhalfduizend euro. Dat is, dat is toch wel even wat? Dat, is... ja, dat kunnen de, de algemene directeuren van familiebedrijven... misschien makkelijk betalen, maar... Eenvoudige radiopresentator moeten we nog even voorsparen. Nou, ik denk dat dat meevalt wellicht, maar. <laughs> <laughs> maar wij hebben dus onze Skelter voor, voor elk budget. Ja? En ook. Eh, wat wel, wat is de tomaat. goedkoopste? De goedkoopste is 199 euro. Ja, dan heb je al een echte berg. Dan heb je al een echte berg. Maar daar kan, nee. ik, daar kan ik niet op, want u heeft ook Skelters waar ik op kan. Hè? Dat klopt. Waar hè? de grote uh, dikke mannen op kunnen schelten. Dus de grote uh, Skelters. Speelgoed van, van 3 tot 99 jaar. Dat, ja. dat is eigenlijk waar we. Uh, ons, uh, op inzetten. Mm -hmm. En wat, hoeveel verkoopt u er zo jaarlijks? Hoeveel skelters gaan de deur Want dus Als ik dat pand zie langs de snelweg, daar staan al die Ferrari'tjes ook mooi nu, uh, nu buiten. Zo Heel goed gezien, weer. ja. ja. Uh, maar hoeveel van die, van die, van die uh, skelters verkoopt u? Ja, we verkopen zo rond de 40.000, 50.000 skelters op jaarbasis. Zo, dat is ja. wel wat. Goeied en dat woord. zijn de grote, uh, robuuste skelters. Ja. Maar wat je net al zei, he, veel ruimte is er nodig voor die grote skelters. Ja. Nou, dat, dat realiseerden wij ook al steeds meer. Mm -hmm. uh, kinderen worden ook wel wat eerder volwassen, als, als vroeger. Ja. Dus uh, wij zagen ook steeds meer een behoefte om een, een, een skelter te maken. Want iedereen vindt het leuk om tussen vierwielen en een studie te zitten. Ja. He, om je autocureur te voelen of <laughs> uh, uh, testpiloot. Dus ja. he, we zijn ook driftig op zoek gegaan naar een, een, een, een compacte skelter. Uh, wat uh, voor jongen gebruik en, en compacter in gebruik. Precies. En uh, nou, daar zijn we ook heel succesvol in. Uh, een modelletje als onze Buddy. Met hele leuke kleurtjes te, hmm. en licenses. Dat gaat heel goed. Licenses. Ja, want over het marketingdeel wil ik nog kort met u praten eventjes. Uh, eerst, uh, in hoeveel landen bent u actief? Want u verkoopt niet alleen in Nederland, hè? Nee. 50.000 euro per jaar. Dat klopt. Uh, Nederland is eigenlijk maar een beperkt deel van onze markt. Wij zitten inmiddels in, een, in een 40 landen. Goedemorgen. Uh, maar dat moet wel uh, in perspectief gezien worden. Hmm. Uh, want de grootste markt zit voor ons in, in Noordwest-Europa. Ja, dat is Nederland, Duitsland, België. Dat klopt. Uh, Ierland, Scandinavië. Uh, ja, ja. Uh, en dan hebben we het, het, grote, het grote blok gehad. Ja, ik, ik, ik zie in één keer een marketingkans. De Grote van Bommelskelter met leren bekleding. Uh. Nou, ik heb, ik heb al heel snel heel veel respect voor ondernemers. En helemaal als ze in 40 landen hun spullen kunnen verkopen. Want ja. die truc hebben wij nog niet onder de knie. Nee, ongelooflijk. Ja, heel erg. Even over die marketing, want dat vind ik interessant. Ik zou even, er is een Ferrari, maar u heeft ook een John Deere en een Wrangler Jeep versie. Hè? Er zijn voor alle verschillende uh, doeleinden en jongensdromen kan u een skeltertje bouwen. Dat is het, ja. Alleen, ik heb net, u weet natuurlijk, ik ben een autogek, uh, één ding gemist. De hele Engelse markt. Waarom is er geen Aston Martin of een Rolls Royce onder de bergtooi? Ja, dat is wel een interessante vraag. Sowieso is de UK-markt uh -huh. voor ons best een lastige markt. Ja, de, ja, de Europese speelgoedmarkt zit wel heel erg divers in elkaar. Ja. Eh, elk land heeft eigenlijk zo'n zo zo speelgoedcultuur. Hm. Eh, de UK is eigenlijk de grootste speelgoedmarkt van Europa. Ja. En toch hebben wij het daar best lastig. Hm. Kijk je naar Ride-on Toys, dan zie je weer een heel andere verdeling. Dan is bijvoorbeeld Duitsland de grootste speelgoedmarkt. Ride-on Toys, dat zijn de dingen waar je op zit dus. Ja, en in Nederland eh, dus, eh, ja, daar, daar kopen ze vroegtijdige auto's, dat is het gewoon. Um, uh, uh, wat is uw eigen favoriete scheld? Want rijdt u door het eigen bedrijf nog wel eens op een scheldertje? Ik rijd wel eens door een scheldertje. <laughs> ik mag graag er op een Ferrari zitten, maar ik ja. vind een John Deere ook, ook fantastisch. Leuk. Ja, joh, ik uh, ben uh, boerenzoon en <laughs> dat, uh, dat verloog ik ook <laughs> Dan, niet. Nee, precies. Henk van den Berg, directeur van Bergtoys, Hartelijk dank voor uw komst. Dank wel. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. Ja, ondernemen op een tropisch eiland, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Maar... Ja, hoe doe je dat in het uh, werkelijke ondernemersklimaat in Caribisch Nederland? Hoe is dat? Zijn de ondernemerskansen daar toegenomen... sinds al die bestuurlijke veranderingen van niet zo lang geleden? Onze verslaggever Misha Blok bezocht het congres Zaken Doen... in een nieuw Koninkrijk der Nederlanden. En dat gebeurde allemaal in Hotel des Indes in Den Haag. ben de Oerlemans van Interexpo Caribbean. Inter Expo wil het ondernemerschap en het investeringsklimaat op de eilanden stimuleren. Hoe staan de eilanden ervoor? Met de beste eilanden willen de Nederlanders graag zaken meedoen. Dat is Bonaire, Sint Eustatius en uh, Saba. Ja, dat is puur het aangaan van uh, partnerships in allerlei sectoren. Uh, Aruba is booming. Sint Maarten is goed. En Curaçao is even een ja, beetje onrustig, laat ik het maar zo zeggen. Ja, want Curaçao verkeert momenteel een beetje in een uh, bestuurlijke integriteitscrisis. Uh, in hoeverre heeft dat een weerslag op uh, het bedrijfsleven. Minder zaken doen, zo zie ik dat. Op het ogenblik, dat merk ik uh, heel sterk. Behalve het toerisme, maar goed, dat, die komen toch wel. Uh, Cynthia Ortega Martijn, u bent uh, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En u heeft uh, de eilanden in uw portefeuille zitten... U zei vanmiddag dat het zo belangrijk is dat de eilanden politiek stabiel zijn. Je investeringsklimaat moet goed zijn. En je investeringsklimaat heeft te maken natuurlijk met politieke bestuurlijke stabiliteit. En wat bedoel ik ermee? Um, ik bedoel ermee dat als er bijvoorbeeld bepaalde wetten zijn of bepaalde subsidies zijn... dan moeten ondernemers gewoon op aan dat inderdaad als ze zich gaan vestigen... dat ze voor de komende jaren op, zich op dit soort randvoorwaarden zouden moeten kunnen richten. Want wat vindt u op dit moment van het ondernemersklimaat op de eilanden? Het investeringsklimaat is op dit moment niet goed. Omdat er gewoon heel veel belasting betaald moet worden. U moet voorstellen, de schaal is maar heel klein. Dus dat betekent dat op het moment dat je omzet draait, winst maakt... en dat je een heleboel belasting moet gaan betalen... dat je helemaal niks overhoudt. En dat het best wel moeilijk wordt om je dan als ondernemer te gaan vestigen. Annemarie Jorisma, voorzitter van... Van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat doet uw vereniging om dat ondernemersklimaat te stimuleren? Gemeenten hebben daarvoor een deel ook een eigen verantwoordelijkheid in. En dat betekent niet te veel regels voor ondernemers en niet meer dan strikt noodzakelijk is om het netjes te doen. Goed gastheer zijn voor je ondernemers. Dat betekent als men een vergunning aanvraagt. Je houden aan de termijnen. Eh, transparant zijn in wat je met elkaar afspreekt. Nou, dat zijn van die typische dingen waar we als VNG ook altijd al onze gemeentes in Nederland mee helpen. Dus daar willen we heel graag ook de Caribische eilanden mee helpen. Dushi, u zit hier in een van de prachtige salons van Hotel de Zende in Den Haag. Bent u van plan om te gaan ondernemen op een van de eilanden of onderneemt u daar al? Wij ondernemen daar nog niets, maar we zien dus duidelijk mogelijkheden... om uh, ons product op de eilanden te gaan uh, vermarkten, om het zo maar te zeggen. En wat voor bedrijf heeft u? We hebben een uh, agrarisch georiënteerd bedrijf... en we handelen en, en plaatsen op dit moment zonnepaneelinstallaties. Welk eiland spreekt u het meest aan? Qua structuur Aruba eigenlijk wel, maar qua directe mogelijkheden Bonaire. Want waar let u dan op in dat hele traject van kiezen of u wel of niet daar gaat ondernemen? Om te exporteren moet je natuurlijk goede mogelijkheden hebben om daar goederen te kunnen verschepen. Je moet een goede haven hebben, een goede luchthaven moeten zijn... Je moet dus goede contacten hebben. Op Aruba zit bijvoorbeeld de TNO zit daar, die, die proeven doet. En je hebt ook een beetje te maken met schaalgrootte. Je ziet dus dat op Aruba 100.000 mensen wonen, waar dus een grotere markt is. Dan op Bonaire, waar 15.000 mensen wonen. Waar het allemaal wat kleinschaliger, kleinschaliger is. En de markt ook eerder verzadigd is, om het zo maar te zeggen. Lucia White, u bent van Free Zone Aruba. Wat doen jullie? Wij bieden een faciliteit voor bedrijven. Die kunnen een bedrijf vestigen in de vrije zone van Aruba. Om van daaruit de, de Latijns-Amerikaanse markt te bedienen. Het voordeel van de vrije zone voor buitenlandse ondernemers is... vrije zonebedrijven kunnen heel snel toegelaten worden. Krijgen een beschikking kunnen 100% buitenlandse aandeelhouders zijn. Je hebt geen lokale partner nodig, geen minimale investering. Als we het even heel, even heel concreet maken, stel ik ben ondernemer... en ik wil in Latijns-Amerika mijn stroopwafels aan de man gaan brengen. Hoe doe ik dat dan via jullie? Wat productiefaciliteiten betreft is het soms beter om in het land zelf neer te zetten... of vanuit Nederland te, te exporteren. Maar dan zou de Aruba gebruikt kunnen worden om de contracten te tekenen voor de verkoop. De producten, stroopwafels in dit geval, kunnen direct van Nederland naar de verschillende landen toe. Maar om de klanten te bedienen ben je veel dichter in de buurt. En vanuit hun cultuur, hun omgeving, kun je je klanten bedienen op een veel betere manier. Koos Sneek, voorzitter van de Kamer voor Koophandel van Sint-Eustatius en Saba. Zag u het alleen maar als een positieve verandering... dat de eilanden werden ingelijfd als Nederlandse gemeente? Uh, voor 10-10-10 uh, was ik uh, een, een vervente voorstander van de, de veranderingen. Maar uh, nu we in de uitvoering zitten... merk ik dat er toch wel behoorlijk wat uh, hiaten zijn. Wat zijn dingen waar ondernemers vol tegenaan uh, lopen? Wel, Het, uh, het, het belastingsysteem uh, valt tegen. Uh, het, uh, het zou... Uh, Eenvoudiger geworden en dat, dat is het lang niet altijd uh, het geval. Mensen gaan, uh, zijn netto in salaris achteruit gegaan in veel gevallen. Dat betekent dus dat de koopkracht omlaag is gegaan. En zo zijn er nog een aantal zaken die uh, wat opgeschoond moeten worden. Ondernemen met die muziek, dat moet toch mooi zijn? Ondernemers kansen in, in Caribisch Nederland worden U een reportage van onze verslaggever Misha Blok. Wij gaan geld verdienen. Aan. Vandaag in de rubriek aandacht voor een product waar je bijna niets mee kunt. Maar wat hij wel kan, dat doet hij gewoon goed. Want daar is hij uiteindelijk voor bedoeld: bellen. Het gaat hier om een mobiele telefoon. John's Phone heet hij. En Mirik Castro van John's Phone, eh, die je ziet hier, hij heeft hem ontwikkeld. Meneer Castro, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, het is een, uh, Laat ik het zo omschrijven, want we zitten hier uh, natuurlijk gewoon in een radiouitzending... waar wel een webcam bij is, uiteraard. U kunt wel even kijken, maar um, eigenlijk een soort afstandsbediening met uh, twaalf met, uh, met knoppen erop. Uh, uh, kleine knopjes en twee grote. En that's it. Ik kan een nummer intoetsen. Ik kan op bellen drukken, op hello in het groene geval en op bye. Hello is opnemen, bye is wegdrukken. Verder, eigenlijk niks. Ja, heerlijk. <laughs> waarom? Nou ja, precies daarom. Om, uh, je vertelde zelf net in de pauze dat het in Egypte dan toch nog even naar uh, nieuws uh, uh -huh. kijk, is op de smartphone. Uh, Facebook. Uh, altijd online, altijd e-mail. Uh -huh. En uh, wij geven mensen af en toe de rust om dat niet te hebben en met hun vrienden te bellen. Gewoon even bellen of gebeld worden. Precies. En meer niet. Uh, waarom op dit idee gekomen? Nou, uh, uh, John's, uh, sorry, uh, John Doos, reclamebureau, die zijn op het idee gekomen... Ja. omdat zij vonden dat uh, telefoons alsmaar ingewikkelder mm -hmm. werden. Ja. Uh, en ook steeds weggingen van, van de basis. Uh, en uh, zij wilden gewoon een mooie, modieuze, simpele telefoon uitbrengen. Bellen en gebeld worden. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, het is een ontzettende uh, telefoon... voor uh, oude mensen die niks hebben met schermpjes en moeilijke menuprogrammatjes... En en, Daar is het voor bedoeld. Maar is dit een hippe gadget geworden in de kroeg? Het is een hippe gadget. Mensen die laten zien van... kijk wat ik nu heb. Ja, ja. Uh, <laughs> en in het weekend uh, zet je uh, ja, je smartphone uit... of uh, om vijf uur s middags... en dan uh, zet je je John's phone aan. Ja. Uh, maar... Oudere mensen, die mogen natuurlijk ook kopen van ons. Dat, uh, dat, dat vinden is we alleen maar fijn. Okay. Nee, waarom, waarom niet? Uh, maar wacht even, dus filosofie is heel erg mooi, meneer Koster. Maar er zit toch een schermpje bovenop nu. Ja, zit een klein schermpje bovenop, want we hadden oh. eerst echt zonder scherm gemaakt. Ja. Ja. Uh, nou, dat was rampzalig, want uh, dan vroeg hij om je pincode. Dat wist je niet. Vervolgens vroeg hij om je PUC-code, Dat zag je ook niet. En vervolgens kon je <laughs> je simkaart weggooien. En, en je weet nu ook wie je belt en of je nog wat batterij hebt. Maar het is een heel klein, uh, subtiel schermpje aan de kop. Maar sms'en kan er ook mee straks dus. Ja, wij, wij merken dat mensen het vervelend vinden dat als je een sms krijgt... Uh, dat je beste vriend een, een, een zoon heeft gekregen, dat je die dan uh, mist. Ja, dus, uh, dat is lastig uitleggen. Ja, je mag, je mag tien sms'en ontvangen en dan uh, kan je er lekker doorheen scrollen... en ze terugbellen. Hm. Tien, en dan houden het tien. Dus het is echt een telefoon erbij. Want, wat heeft u naast, want u heeft een John's Phone in gebruik. Naast die telefoon nog wat anders? Ja, ik, ik heb alles. Ik heb een iPad. <laughs> ik heb nee, <laughs> een, nee. een iPhone. En ik nee. loop altijd met minstens drie John's in mijn zak. En ik heb uh, um, van mijn provider meerdere SIM-kaarten gekregen met dezelfde nummer. Ja. En ik heb dan ook nog eens allemaal andere... Ja, ik, ik moet er natuurlijk gewoon continu mee bellen... om ook te mm -hmm. weten wat de problemen eventueel zijn. Ja, nou, oké. Okay. Wie koopt dit... Ja, iedereen. Hoeveel uh, ja, niet, niet, zijn er verkocht? Laat lang, dan, dan, lang niet, dan, dan, niet, lang niet mensen, genoeg waar ik oh, het zo okay. zeggen, maar, uh, het is heel divers. En het begon met allemaal mensen die in, inderdaad in de kroeg iets ja. anders wilden laten zien. Uh -huh. Of mensen die, die hippe bladen of kismode-achtige of, of, of, mm -hmm. internetsites bezoeken. En nu zijn het. Wat we bijvoorbeeld zien is een, een, een, een man van 40 uit heel veel zijn, die hem voor zijn ouders koopt en voor zijn kinderen. En voor zichzelf dan ook, maar uh, uh, dat is een goede klant van ons. Het is een, het is maar kinderen. Uh, ik heb een dochter van bijna 14. Ja, die is te oud voor ons. Ja, ja. Die willen en die willen Blackberry, want daar kan je ja. alles mee. Pap en fotograferen en films kijken en internetten en pingen. Ja, en die zien wij op haar 26e wel weer terug. <laughs> Hoeveel <laughs> heeft u er verkocht? Uh, wij zijn nu met onze tweede order van 14.000 bezig. Uh, dus uh, we hebben er inmiddels zo, al zoiets verkocht. Ja, ja. Uh, ja. Alleen in Nederland? Nee, wereldwijd. Slaat het aan? Op internet zijn we gewoon open gegaan en dan krijg je opeens orders. En Het slaat nu aan waar die in het nieuws is. Het, het werkt heel goed met, voor ons om... Even weer wat aandacht te krijgen. Bijvoorbeeld, laatst waren we in, uh, in Taiwan waren we op het nieuws. Ja. En dan zijn ze daar even niet aan te slepen. En dan zwakkelt het weer een beetje af. Dus je moet even, met guerrilla marketing moet je ja. je markt creëren. Ja, want ja, we, ja. Hebben, we hebben echt geen stuiver uh, ja. voor marketing. Dat hebben we gewoon niet. Oké. Okay. Dus we moeten het altijd maar een beetje <laughs> slim en uh, nou, ja. weer gelukt. Ja. Maar er, ja, zijn precies. Meer, er, zijn, er zijn meer super simpele telefoons. Ook wel leuk er zit een adresboekje achterin met achter een klepje. Het is gewoon een papieren boekje. En er zit een insteekpennetje in. Wat je eruit kunt halen, dan kan je, je adres, je, je ja. telefoonlijst bij ja, Dat is wel een leuke primeur dan voor deze ja. uitzending. We komen met een App Store. Wacht even. Uh, ja, we gaan boekjes uitbrengen. Boekjes, oh, die je achter in je, in je, achter je telefoon kunt doen. Precies. Een, een app-boekje, ja. Dan moet je dus wel een, een, een, nou, een, de... een computer voor hebben dat ja, nee, kunnen. Ja, dus dat klopt. <laughs> en, uh, het, het, de eerste app die wij uh, uit gaan brengen mm -hmm. is een, uh, een agenda-app. Mm -hmm. Waarbij je dus een maandoverzicht in een boekje krijgt, die yeah. je als een harmonica uitvouwt. Ja. En dan en zie kan... je dus uh, per vier weken. Vooruit was, uh, wat er gaat gebeuren. Je stop je achter in je boekje en ja. uh, in, in je telefoon. In je telefoon, ja. precies. Nou, dan uh, kunnen we er nog mee sms'en. We hebben een adreslijst erin, de agenda staat erin. Daar kan alleen nog niet mee gefotografeerd worden. Dan heb je gewoon een <laughs> <Over de castro. laughs> ja. Nee, als we dat zouden willen, dan zouden we denk ik een, een, een, tele, een, een sorry, een, een camera ook willen uitbrengen die ook ja. weer heel simpel is. Oké, okay. maar die je misschien wel aan de telefoon vast kan maken. Mm -hmm en dat je dan toch misschien een foto op die manier zou kunnen okay, verzenden. Dus er wordt ofzo. wel ook gekeken naar verdere, ja, verdere stappen. Ja, ja, ja. Nou, nog één ding. Er zijn meer van dit soort super simpele telefoons... Hè, met een paar druktoetsen. Mm -hmm. Wat is er nou anders dan die van jullie? Nou, wij hebben echt gekozen om um, uh, nog iets simpeler te maken... maar vooral om niet een, heel, wij, uh, niet een oudere telefoon te maken. Geen telefoon. Ja, precies, met ja. een noodknop of zo. Ja. Uh, en we, we willen dolgraag dat bejaarden onze telefoon ook kopen... Hm. maar we willen niet tegen ze zeggen dat ze met één been in het graf staan. Ja, uh, ja dus daar ja. zijn we echt anders in. Wij, hebben, wij, hebben niet, wij richten ons niet op, op oude mensen. Okay. We richten ons op iedereen die een simpele telefoon wil. Op John. John's phone. je komt ook nog een Daisy's phone? En Jane, dan of een Jane? Ja, ja, ja, ja, nee, uh, ja. We dachten eerst aan een, aan een uh, misschien aan een John-John als navigatiesysteem. <lacht> en, nee, <laughs> uh, nee, we, hebben, we hebben heel veel ideeën voor nieuwe producten en er komen uh -huh. ook zeker nieuwe producten en misschien wel eerst een, een, een nieuwe telefoon. Een nieuwe telefoon, ja. Uh, Vertel dat ja, dat dat. We zijn er nu echt heel, heel erg mee aan het worstelen. Ja? Heel er snel, komt... we hebben weinig tijd, kom op. Ja, nou ja, in ieder geval komt er nu een, een, een revamp van deze. Mm -hmm. maar als we met een nieuwe telefoon komen... dan komen we met een soort van Nokia van tien jaar geleden... maar dan naar <laughs> deze tijd gebracht. Want okay. die wil iedereen. De de baksteen, maar dan uh, Precies. gerevamped. Ja, dank Mierenk Castro van John's Phone. Informatie uit het programma kunt u terugvinden op onze website... www.trosinbedrijf.nl. Uiteraard op de pagina 257. Vragen, opmerkingen? En de suggesties kunt u mailen naar inbedrijf@tros.nl. U kunt ons niet bellen, ook niet met de Johnson. maar na het nieuws van twee uur kunt u wel luisteren naar de Tros Auto Show. En gaan we uiteraard even naar Heerenveen om te kijken hoe het gaat bij de mannen op het ijs. Tot zo. Samen thuis, samen Tros.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 Damme en Amsterdam Sinfonietta brengen een ode aan de liefde. In een nieuwjaarstournee vol vuurwerk. In Concertgebouw Amsterdam, Stadsgehoorzaal Leiden, Concertzaal Tilburg, Nieuwe Luxor Rotterdam en Muziekgebouw Eindhoven. Kijk op sinfonietta.nl Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. 1 op de vijf mensen krijgt het. Steun Alzheimer Nederland in de strijd tegen Alzheimer. En geef op Giro 2502. Dit is Radio 1.